Het weer nog, enkele winterse buien en ook periode met zon. Het wordt vijf of zes graden. Morgen droog, periode met zon en een graad of vijf. Dit was het NOS. DFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad vielen rijden naar Amersfoort vanuit Amsterdam op de A1... tussen Diemen en Muiden, tussen en tussen Gooi en Blarikum. Richting Amsterdam op de A1. Er staat voor knooppunt Muidenberg elf kilometer. Dat is tussen knooppunt Eemnes en Muidenberg... Op de A6 Ledenstad Muiden voor Muidenberg 10. De A7 Hoornzaandam bij Purmerend 10 kilometer vanaf Avenhoorn. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Heemskerk en Kooijemeer 6 kilometer na een ongeluk. En in de andere rijrichting tussen Kooijemeer en Akersloot 4 kilometer. De A9 Richting Amstelveen vanuit Alkmaar. Tussen Vels en Baddoverdorp 10, de A12 Arnhem-Utrecht, tussen Wageningen en Maarsbergen 7 kilometer. Da 27 vanuit Almere naar Utrecht, voor Huizen 5 kilometer. En ook 5 kilometer tussen Eemnes en Wildhoven. Tot zover de verkeers... U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! Is zin in ZFM ZFM Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort Ik zie trees of green Red roses too I see them bloom For mij and you And I think to myself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 And I never knew, and I think to myself, what a wonderful world is, yes, I think to myself, what a wonderful world. Ja, ik, dacht het wel. ik niet, ik heb niks met geld. Het tweede deel van Goedemorgen Zandvoort, live vanuit Hotel Hoogland. <coughs> Op deze zaterdag de 20 februari. We gaan beginnen met het deel 2 van ons programma. En dat betekent dat tegenover ons zit Gert-Jan Buijs.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 Het ja. ja. is meer middel om heel veel mee, mee te doen. Het is een, een ruilmiddel. Vroeger hadden we andere middel. ruilmiddelen. Maar tegenwoordig hebben we geld. en Wij hebben euro's. Ja. Het is ja. geen doel, maar het is, helemaal het is een, een middel. Nee, middel. Nee. middel. Ja, Daarom zijn we het daar over eens. Ja, dat is duidelijk. <laughs> uh, er speelt van alles in Zandvoort natuurlijk. Hè. Financiën is altijd een lastig item. Uh, we hebben een aantal weken geleden gehad over de, de beweging... om Zandvoorts ambtenaren Zandvoort, Zandvoort, naar Haardem te gaan, laten gaan. Uh, even te maken met besparingen.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 En door de, ja, door de subsidie van de provincie kunnen wij ook nu ook wij stimuleren en, en, en proberen vaart te zetten. Maar er zijn wel processen die tijd kosten, ja. maar daar zijn we vol op mee bezig. Hij ja, heeft natuurlijk heel veel te maken met de eigenaars die van alles ja, en nog wat ja, willen. Ja, ja, precies. Ja, ja. eigenaars. En wij hebben ook met erfpachten discussies te maken die heel ingewikkeld ja. zijn. Dus maar nou even ja. over naar de Watertoren, want ja. dat wilde je net. Nou even het Watertorenplein. Ja, bad van Hoort, Heb ik een heel mooi plan gezien. Ja, ja, nou ja wat, wat, wat wij gedaan hebben. Kijk, ook dit, dit soort pro projecten liggen heel lang stil. Die zijn hernieuwd opgepakt een half jaar geleden. En vervolgens, wat ik je dus nu zie, dat, en daar werkt de economie natuurlijk ook aan mee. Dat er gewoon drie partijen zijn die, die heel innovatief die daar wat in zien.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 Inspraaksessies, participatiesessies. Nee. Waarin, waarin we ook vragen aan de aan de ene kant, maar ook aan de burger: van wat vindt u ervan? Daarnaast is het nu eigenlijk aan de, de initiatiefnemers zelf die dingen proberen neer te zetten en, en, en mensen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 Best wel realistisch. Ja. En maar... de watertoren. Ja, staan. Ja, ja. En dat zit in al, eigenlijk in alle drie de plannen. Ja. Ik, ik vind dat ze alle drie gewoon hartstikke hun best hebben gedaan. Ja, het is meer. Maar Om, wat, um... wat is de waarde van het feit dat de burger een inspraak krijgt. Jullie zijn op een gegeven moment een stap verder. En zeggen oké, okay, nu we er komen we erin.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 En die en inspraakavonden zijn gewoon om te horen van hoe er gedacht wordt. En daar nee, participatieavonden. Particip ja, ja, ja nee, geen inspraak. Nou he? ja, dat wordt inspraak. Nee, want de inspraak zit vaak gekoppeld <laughs> ja, aan de wettelijke nee. procedure. Die zijn om op te halen hoe de burgers erover denken. Nou, ah, dat is op zich heel goed. Vroeger werd het ja, gebouwd als een vergunning was. Maar, maar ja, ik had graag een stukje ja. muziek. En dan komen we straks even na de muziek nog even terug. Drinken ja. we even een glaasje en dan zijn we zo terug. We gaan naar Remman van Veen, als het goed is. It's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 Ja, en daarna moeten we het ook echt een beetje op gaan leuken. De gemeente is eigenaar van de blauwe ja, eigenaar. Dus uiteindelijk bepalen jullie wat er met die ruimte Ja, ja maar dat bepalen we wel. Maar, ja, maar je, nou, ja, je Wil willen het graag in overleg doen. In overleg. En ja. nou, oké, okay, uh, het moet er gewoon leuk uitzien. Het, ik, ik vind het gebouw, een, sorry dat dat voor iedereen niet gemaakt maar het ziet er een beetje toch als een. Als je er binnenkomt, denk dat alsof je in een uh, polykliniek binnenkomt. Als een ziekenhuis. En dat, dat, <laughs> moet, dat moet er vanaf. Dat, dat nee. Is iedereen het wel met me eens? Nou, daar gaan we met z'n ja. allen aan werken. Ja, maar dat bedoel ik dus, is er vooraf al goed over nagedacht? Ja, vooraf. Dat... Heb iedereen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 En, en nou zitten er op een avond al, op maandagavond... zitten aan de ene kant zitten de, de oude mannen van Zandvoort... de klaverjas en aan de andere kant zit de jeugdhoek. Nou, dat is precies wat nou de bedoeling nou, is dus van de dat is ook mooi, dat is ook effectief gebruikt. Maar, en, daar moet je dus, en dat is het leuke eigenlijk als wethouder. Ja. Dat je dus dat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 Uh, maar daar zou ik zo direct misschien wel wat meer ja. over vertellen. Ja. Uh, op stoere zaterdag beginnen we bijvoorbeeld... hebben we een, het plein van de helden. Dus daar zijn alle hulpdiensten bij elkaar. Um, ja, daar kan je gewoon naartoe. Vinden kinderen super gaaf. Kunnen nee. eventjes in een brandweerhoud ja, zitten. Ja, ja. Rennensbrigade, KNRM, politie, ambulance... Uh, Rooie Kruis, noem het maar op. Onze helden, zoals we ze natuurlijk uh, ja. uh, noemen. Um, dat kost niks, maar dat vinden ze wel heel erg leuk. Maar bijvoorbeeld ook. er zijn ook steeds meer verenigingen en clubs in Zandvoort... Die een open dag geven. Zo heeft scouting een open dag. De voetbal doet een aantal dingen. Want het is meteen een kennismaking met wat jij normaal gesproken yeah. uh, ja, doet. Kinderen kunnen paardrijden. Uh, Oxboard Experience. Misschien kennen jullie allemaal inmiddels de Segway. Maar we hebben ook weer iets nieuws. Dat is de Oxboard. Dat is eigenlijk een Segway zonder. Oh ja, ja, ja. ja. Dat vind uh, Twee, twee wiltjes uh, en een plankje. Dan een ja, ja, ja, Ik vind het ontzettend leuk. Kinderen ook. En uh, nou, dat kan je op die dag uh, proberen. Ja.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 Uh, maar niet dezelfde als de burgemeester. Het nee, nou, dat, zo zou, dat zou heel onhandig zijn. <laughs> ja, dat is heel lastig als je ja. doet, uh. Uh, er, is, er is namelijk een aantal hele saaie dingen. Daar moet de burgemeester gewoon maar lekker zelf uh, ja. de boel regelen. Maar voor alle leuke dingen hebben we Gaia. Ja. Ja.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 als kinderen naar het zin hebben, we dan hebben, het ouders het. hebben de ouders het ja, ja, ook. Ja, ja, drinken zo. nog ergens lekker een kopje koffie, dus dat is helemaal goed ja. Ja, ja, En dat allemaal in onze krokersvakantie, dus 27 februari tot en met 5 maart. Ja, klopt. Oh.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 Ja.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 Ja, ja, dus dat kan wel. Dus het maar dan, kan moet wel, ja. het, dan moet het wel op tijd, zodat iemand nog werkelijk uh, uh, aan kan geven ja. dat hij dat niet meer wil. En uh, dat betekent dus een huisarts moet zijn uh, patiënten ook kennen en in dat proces zijn meegegaan. Ja. En als iemand dat nog wel kan aangeven en ook duidelijk is dat iemand leidt aan zijn ziekte. Ja. En uh, we weten dat dementie natuurlijk een ziekte is die niet, waar iemand niet van beter wordt, die alleen maar erger wordt. Het ja, is een heel, heel grillig proces hè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 ja dus over dit thema gaan we met Het ja, is wel uh, heel we nuttig ben ik de paardenkoper ja. twee maart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 hebben, ja, dan, dan gaan wij het hiermee ja. afsluiten. Ja, Leni, bedankt uh, voor het uh, Ja, sprekers. dank gedaan. En ik hoop dat mensen zich uh, uitgenodigd voelen om uh, te ja. komen praten hierover. Ja. Zeker. Het is een nee. mooi onderwerp. We gaan uh, bedanken in het einde van deze uitzending... De techniek voor Casper Keurensen. de redactie van Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik... en de eindredactie van Gerrit Rutte. De koffie kregen we vandaag van Gert van Kuik. Presentatie van Henny van der Leden.